5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het komende uur in Nieuws en Co. Gerichte advertenties op Facebook. Ook Nederlandse politieke partijen maken daar gebruik van. Aan zogenaamd targeten. We hebben dat onderzocht. Het gaat helemaal niet zo ver als we nu in Amerika hebben gezien. Kan ik u misschien geruststellend vertellen. En hij heeft de Asinobacter, Een bacterie die volledig resistent is in het VUMC. Hebben ze er hun handen vol aan. Nu is het NOS-journaal door het meegens. Het plan om het collegegeld van eerstejaarsstudenten te halveren... zet geen zoden aan de dijk. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel. De regering wil het collegegeld voor het eerste jaar... aan een hbo- of universiteit halveren... en voor de eerste twee jaren voor een studie aan een lerarenopleiding. Maar volgens de Raad van State scheelt dat hooguit ruim 2000 euro. Dat valt in het niet bij de 60.000 euro... die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding. De online verkiezing van het beste raadslid van Nederland is stilgelegd nadat de site overbelast is geraakt. Dat gebeurde na een oproep van website Geen Stijl om niet op de Rotterdamse Noordin El Wali te stemmen omdat zijn partij op de islam is geïnspireerd. In plaats daarvan riep Geen Stijl op om te stemmen op een CDA-raadslid uit Hardenberg. De eer dat je met een verkiezing voor het beste raadslid het land kan redden, daar moet ik nog even van bijkomen. Daar ben ik betuust van. Ik vind het jammer dat het niet ging over de kwaliteiten wat iemand een goed raadslid maakt, maar over identiteitspolitiek. Morgenavond wordt de prijs voor het beste raadslid uitgereikt. Wel wordt volgens de organisatie vanwege de oproep van Geen Stijl het aantal stemmen in de context geplaatst. En ook beslist een jury mee over wie winnaar wordt. Cristiano Ronaldo heeft de Spaanse Belastingdienst een blanco cheque aangeboden... om een celstraf te kunnen ontlopen vanwege belastingfraude. Dat schrijft de krant El Mundo. De voetballer van Real Madrid werd vorig jaar aangeklaagd... omdat hij de Spaanse Belastingdienst voor bijna 15 miljoen euro zou hebben opgelicht. Na maanden van moeizaam onderhandelen lijken de EU en Londen... een doorbraak te hebben bereikt in het brexit-overleg. Beide partijen zijn akkoord over een overgangsfase... waardoor de eerste twee jaar na de brexit alles min of meer bij het oude blijft. En in Parijs, op de luchthaven Orly, is een verdachte aangehouden... van een schietpartij in Blerik. De man zou betrokken zijn bij de dood van een man van 22. Die werd in november in Blerik op klaarlichte dag doodgeschoten. In Israël is een medewerker van het Franse consulaat opgepakt... die wapens van de Gazastrook naar de westelijke Jordaan-oever zou hebben gesmokkeld. Er zou de afgelopen maanden 70 pistolen en twee geweren... de grens hebben overgebracht. Correspondent Alene Gelderblom vertelt hoe de man te werk ging. De 24-jarige Franse verdachte, die werkte als chauffeur... zou zeker vijf keer wapens hebben gesmokkeld... in samenwerking met de Palestijnse beweging Hamas. Hij zou die wapens hebben gekregen van een Palestijn in Gaza... die werkzaam was bij het Franse culturele centrum daar. En het is hem uiteindelijk gelukt... omdat zijn auto minder streng werd gecontroleerd... dankzij de diplomatieke status. Turkse media melden dat er in Ankara ongeveer anderhalve kilo aan radioactief materiaal in beslag is genomen. Het zou gaan om de stof Californium. dat gebruikt kan worden in kernkoppen en nucleaire installaties. Vier mannen zijn opgepakt. Ze waren volgens de autoriteiten van plan de stof te verkopen voor 72 miljoen dollar. Waar ze het vandaan hadden is niet duidelijk. Californium is zeer zeldzaam en alleen de VS en Rusland maken het. De hoeveelheid die in beslag is genomen zou op de normale markt zo'n 6 miljard dollar opbrengen. Dan het weer nog. Nog even zonnig. 3 graden is het bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid. Vanwege lichte sneeuw en ijzel. Morgen opnieuw droog en zonnig. Dan 5 tot 8 graden. Ja, ze moet op de weg zijn. Pas dan even op vannacht. Edwin Gertje, dat hoeft nu niet. Is het druk? Uh, nee, het is niet drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er vanmiddag door auto's met pech. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en de Zonzeel een kwartier. Vertraging door een ongeluk op de andere rijbaan. Nader ook via op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Tussen Oosterhout en de Zonzeel 20 minuten. De A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knoppert Velsen en Beverwijk. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Eén rijstrook is dicht. Daardoor staat het stil op de A208 Haarlem richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22 drie kwartier vertraging. Op de A28 Zolle richting Groningen. Tussen de wijk en zuid Volde 20 minuten vertraging door een kapotte auto. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Ook een auto met pech. Tussen Leiden en Wassenaar een half uur vertraging.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 Premium Invisible Underwear. Check no NPO Radio 1. NOS NTR. Bij een Haagse Facebook-gebruiker kan die deze dagen zomaar voorbij komen. Beste kijkers van Groep de Mos, we zijn dichtbij een historische overwinning. Maak ons de grootste partij, zodat Den Haag nog mooier wordt dan het al is. Dank jullie wel. Ook bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hier in Nederland maken politieke partijen uitgebreid gebruik van Facebook. Lara Hensen. Nieuws Co. Maar is het te vergelijken met bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Amerika? Want een Brits bedrijf heeft mogelijk 50 miljoen buitgemaakte Facebook-profielen gebruikt voor de Trump-campagne, onder andere. Hetzelfde bedrijf werkte eerder voor de pro-Brexit-campagne. NOS-redacteur Joost Schellevis is hier bij me. Um, hoe groot is dit? Wat, wat zegt het um, onder andere over de betrouwbaarheid van Facebook? Nou, Facebook heeft uh, geen technische maatregelen genomen... om te voorkomen dat een app die een klein deel eigenlijk van zijn gebruikers installeerde... ook data kon verzamelen van uh, vrienden van die mensen. Waardoor dus de data van 50 miljoen mensen konden worden verzameld. Ja, en inmiddels heeft Facebook stappen ondernomen... maar echt pas een paar jaar nadat duidelijk was geworden dat dit is gebeurd. Dus ja, Facebook heeft behoorlijk wat uh, uit te leggen. Mm -hmm. In hoeverre gebruiken politieke partijen dit soort technieken in Nederland? Nou, ook Nederlandse politieke partijen en ook lokale politieke partijen, die nu natuurlijk heel actief zijn met hun campagne, gebruiken Facebook om hun boodschap te verspreiden, gebruiken ook advertenties om hun Facebook, uh, om een boodschap te verspreiden. Maar het gaat eigenlijk veel minder ver dan wat je in de Verenigde Staten ziet. Hoe bedoel je? Want um, is het minder gericht? Uh, is, is, zit daar het verschil in? Ja, het is minder gericht. Uh, het is wel gericht in de zin bijvoorbeeld op een uh, locatie, bijvoorbeeld een gemeente of misschien zelfs een wijk in bepaalde gevallen. Of iemands leeftijd. Zodat je dus op basis van. Ja, je Wat je eigenlijk je wil. is je wil kiesgerechtigde uh, mensen. uit je eigen gemeente bereiken. Ja, dus je precies. wil niet voor een andere gemeente gaan adverteren. En je wil ook misschien geen minderjarige. En misschien dat je als 50-plus-partij. Uh, geen, geen uh, 18-jarige wil bereiken. Dus dat, dat zie je heel vaak bij partijen. dat ze daarop selecteren. Ja, en in Amerika gaan ze nog veel verder. Daar worden echt psychologische profielen opgesteld. Waardoor heel gericht uh, mensen beïnvloed kunnen worden. Jij hebt samen met onze datajournalist. onderzoek gedaan. Mensen konden met een extensie advertentie doorsturen naar de NOS. Dat is 400 keer gebeurd. Wat is het beeld dat daar ja. opreist? Ja, dus vooral op locatie, dat is echt heel populair bij partijen. Dat is echt driekwart van de partijen doet dat. Driekwart van de advertenties. Ook leeftijd is heel populair. En sommige partijen gaan nog net even iets verder. En selecteren bijvoorbeeld op wat iemand leuk vindt, of iemands geslacht. Of in sommige gevallen iemands opleiding. Oh, heb je daar voorbeelden van? Ja, als je, dus, als je tussen de 18 en 55 bent. en je woont in Rotterdam. dan is de kans aanwezig dat je de VVD langs hebt zien komen. Helemaal als je van tennis houdt. Oh, echt? ja Ja, dus met name tennisliefhebbers waren interessant voor die partij. Maar het Forum voor Democratie in Amsterdam heeft ook iets heel slims gedaan. Die wil waarschijnlijk kiezers afsnoepen van de VVD. Dus hebben ze zich gericht op mensen die de VVD hebben geliked. Die krijgen dan een advertentie te zien van het Forum voor Democratie. Dat is ook redelijk gericht natuurlijk. Hè, Dat is wel manier. heel gericht, maar ja. gaat wel minder ver dan zo'n psychologisch profiel. Ja. Maar je kunt op die manier toch ja, interessante uh, kiezers uit, uh, uitlichten. Heb je nog meer voorbeelden? Ik vind het wel interessant. Hè? Ja, voor het GroenLinks in Maastricht. Uh, als je daar woont, uh, als het volgens je Facebook-profiel zo is en je bent geïnteresseerd in politiek, dan kreeg je die uh, partij uh, in je timeline langs, langs uh, te zien. En ook de Piratenpartij, uh, een partij die toch eigenlijk normaal best wel kritisch staat tegenover het analyseren van, van data. En helemaal tegenover Facebook. Uh, die selecteerde op hoogopgeleide. Dus als Aha. je hoogopgeleid bent en je woont in Utrecht dan zag je misschien die voorbij, voor, voor, voorbij komen. Voor de duidelijkheid, hier is helemaal geen Cambridge Analytica voor nodig. Dit is uh, informatie die wij zelf delen. Ja, dit de is openbaar... informatie. Die je in, in sommige gevallen deel je die data bewust. Bijvoorbeeld uh, je woonplaats, die vul je dan in. Of je leeftijd, dat moet je verplicht invullen. In andere gevallen uh, kan Facebook bijvoorbeeld je locatie uitlezen... Op, uh, ja, als je ergens uh, heen reist bijvoorbeeld en je gebruikt de app. Joost, dankjewel. Meer uh, hierover uh, op NOS.nl. Ik praat door met Justin Koorneef. Hij is online strateg bij campagnebureau BK. B. ik komen even goedemiddag. Goedemiddag. Lopen partijen in Nederland eigenlijk relatief achter... op wat er in de Verenigde Staten en bij de brexit gebeurde... dus geen massacommunicatie meer... maar heel gericht kiezers beïnvloeden... op basis van onder meer zo'n psychologisch profiel? Ja, en mijn gevoel is van wel. Dat uh, Nederlandse partijen eigenlijk wel inzien... dat Facebook adverteren dat dat een manier is om de kiezers te bereiken... maar dat ze de finesses daarin toch duidelijk uh, uh, missen... en daardoor eigenlijk te weinig aandacht aan besteden... om het echt, echt goed te doen. Echt goed, zoals in de Verenigde Staten bedoelt u? Ja, ik denk dat, uh, dat je daar ziet dat daar gewoon echt hele teams natuurlijk aan gewijd zijn. Kijk, dan hebben we het niet over het Cambridge Analytica verhaal... waarbij er ook nog psychologische profielen aan verbonden worden. Maar gewoon in het algemeen uh, denk ik dat daar gewoon iets meer aandacht voor is. Uh, Nederland loopt daarin altijd een paar jaartjes achter... op, uh, op campagne-strategieën -strategie die daar gehanteerd worden. Dus wij, wij lopen een klein beetje achter. Maar je ziet wel dat we hier in Nederland daar ook echt wel aandacht aan besteden. Maar... Alles wat ik eigenlijk om mij heen zie en wat ik hoor... zit, uh, zit daar ook nog wel van alles mis. Want? Hoe bedoelt u? Nou, ik, ik, je kunt op Facebook kun je zien waarom je bepaalde advertenties ziet. De gebruiker kan gewoon aanklikken. Why am I seeing this? En dan krijg je te zien waarom je... Uh, waarom je eigenlijk geselecteerd bent. Ja. Ik heb in de afgelopen weken uh, eigenlijk elke politieke partij... langs zien komen in Amsterdam. Ik woon zelf in Amsterdam, dus uh, dat, dat klopt dan nog wel. Maar uh, verder, uh, van, van links naar rechts, ik heb alles gezien. En dan zie je dus ook, als ik, als ik keek van ja, waar, waarom targeten ze me nou... en dan zie ik eigenlijk alleen maar leeftijd. Dus 18 jaar en ouder, en, uh, of wonend in Amsterdam... of zelfs, en dat vond ik zelfs nog best wel schokkend... iemand die toevallig in Amsterdam was... Okay. En dat geeft aan dat iemand dus is vergeten om aan te geven... dat je wil dat iemand er woont, maar gewoon aangeeft... is toevallig iemand wel eens op die locatie geweest. Maar dit heeft niet zoveel zin natuurlijk als alle partijen. Dat, dat heeft met gerichtheid niets meer te maken eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat je dan eigenlijk aan het doen bent... is, uh, is, is gewoon ergens een poster ophangen... in de hoop dat, uh, dat iemand er langs fietst en denkt... Oh ja, wacht. Ik ga in mijn gemeente wellicht ook wel daarop stemmen. Nou ja, dat uh, mm. heeft niet zoveel zin, denk ik. Nee, nou zien we natuurlijk wat er in Amerika gebeurd is, dat gaat heel ver, die uh, psychographics, waarbij profielen worden aangemaakt en echt bij mensen op verschillende knoppen wordt ge ge gedrukt en ook op angst wordt ingespeeld. Ja, ja. Waar houdt campagnevoeren op en wordt dat echt beïnvloeding? Nou, wat je wel ziet is dat uh, hier in Amsterdam in ieder geval. Kijk, ik kan niet over heel veel andere gemeenten spreken. Maar wat je daarin wel ziet, is dat het eigenlijk de boodschap is eigenlijk constant ga op ons stemmen op woensdag 21 maart. Uh -huh. Veel meer komt daar eigenlijk niet bij. Uh, heel soms lees je nog wat over woningmarkt of iets dergelijks... van uh, dat is belangrijk. Kijk, bij invloeding gaat het op het gegeven moment... dat je mensen bewust met een bepaald verhaal boos probeert te maken... of een bepaalde richting in probeert te duwen... zonder dat dat verhaal wellicht compleet waarheidsgetrouw is... of misschien niet zo genuanceerd is. Dus dan ga je volgens mij op een gevoel inspelen... zonder dat het, dat het verhaal klopt. En mm. daar zit beïnvloeding... ligt daar heel erg op de loer. Um, er zijn wat voorbeelden geweest van volgens mij... de Russische advertenties die in de Amerikaanse verkiezingen... zijn gehanteerd. Dat is nou sprake van beïnvloeding. Want dan zie je eigenlijk van die voorbeelden... van hele heftige plaatjes... waarin wat, wat natuurlijk van niks klopt... maar wat wel inspeelt op een bepaald gevoel. Wat er een is. sentiment, ja precies. Ja, exact. Waarom gebeurt er in in de Verenigde Staten zoveel meer en gebeurt het zoveel vaker dan hier? Ja, ik denk uiteindelijk dat, uh, dat campagneteams ook gewoon hun, hun, hun aandacht moet verdelen. Dus uh, ja, flyer op straat is ook nog steeds een, uh, een, een campagnetechniek. Uh, je, je, ben, je baseert je ook vaak nog steeds op vrijwilligers. Dus ja, je moet maar net de technieken in huis hebben... dat iemand dit leuk vindt en, en, en zich erin wil verdiepen. Het mm. zou ook nog met budgetten te maken kunnen hebben. Dat is natuurlijk ook in Nederland een heel ander verhaal dan in Amerika. Dus ik, ik, ik vrees dat dat een combinatie is van ook mankracht. En er mag ook meer, denk ik, in Amerika. Ja, in, in Amerika kun je ook datasets van, van derde partijen erbij pakken. En dat is iets wat wij in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. En dat is misschien ook maar iets waar we heel blij mee mogen zijn. Maar dat, dat, dan kun je dus bijvoorbeeld koopgedrag... Kun je ook terugzien. Dus als iemand vaak. Uh, Bijvoorbeeld op basis uh, van je creditcard. Gegeven. Precies, exact. Als iemand vaak wapens koopt, ja dan. Uh, nou, nee, dat kan je volgens mij niet weten in Amerika. Maar in ieder geval kun je wel op basis van bepaalde winkels of, uh, ja. of dergelijke. Kun je echt wel iets zeggen over iemand. En in Nederland is dat toch nog een beetje iets meer gissen. Omdat je ja, je, je, je hebt het over interesses. Dus je gaat kijken naar bepaalde pagina's die men leuk vindt. Uh, ja, dat soort zaken. Bijvoorbeeld tennis wat ik net hoor. Ja, ja. Dat, dat vind ik een hele interessante... Dat zal vast ergens op gebaseerd zijn. Althans dat hoop ik dan maar. Um, dat dat kan. Maar ver, ver, verder dan dat komen we dan ook weer niet. Hier in Nederland. Goed. Uh, Justin Koornijf. Dank. Geen probleem. Van uh, campagnebureau BKB. En nu hoorde natuurlijk ook uh, onze eigen Joost Schellevis over dit verhaal rond de Cambridge Analytica... en wat er hier dan in Nederland plaatsvindt. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gertsen. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land... veel oponthoud door auto's met pech vanmiddag. Wat opvalt is de file op de A208 Haarlem richting Velsen. Tussen Sandpoort en de aansluiting met de A22... is de vertraging een half uur. Dat heeft te maken met problemen, eerdere problemen op de A22. Daar is de weg weer vrij. Het is 16 minuten over vijfde De uitbraak van de bacterie Acinetobacter baumani... bezorgt het VUMC in Amsterdam veel hoofdbrekens. Het gaat om een bacterie die eigenlijk ongevoelig is... voor de werking van alle antibiotica... In totaal zijn in het VUMC MC vijf mensen besmet geraakt nadat een eerste patiënt met de bacterie naar het ziekenhuis kwam. Hierbij me in de studio NOS-redacteur gezondheidszorg Inke van den Brink. Inke, een bacterie die dus resistent is tegen alle antibiotica. Als mensen dan een infectie krijgen door die bacterie, wat kunnen dokters dan nog doen? Nee, wat ze dan doen is um, hun literatuur heel goed lezen en uh, hun internationale collega's bellen. is ook precies wat in het VUMC de afgelopen tijd gebeurd is. Mensen die dan ervaring hebben gehad met ditzelfde probleem... die zijn met mixen van antibiotica gaan werken. Dus die kiezen drie, vier middelen... waarvan ze hopen dat die samen um, een, een extra effect geven... waardoor je toch iets kan doen... Tegen de bacterie, het beest, zoals ze hem in het VUMC noemen. Um, en dan moet je denken aan er de, de, zijn antibiotica die um, zijn uh, gemaakt om de schil van een bacterie open te breken. Mm. Maar er zijn er ook die erop gericht zijn om hem juist dood te maken, meteen helemaal. Als je die twee combineert, ja, ja, ja, dan dus zou je een extra effect kunnen krijgen. Een dubbele aanval dat als met, het ware. Met meer verschillende typen antibiotica doet kan je mogelijk een, een, een synergie-effect, zoals ze dat noemen, krijgen. Dus uh, de som van de delen is, uh, is dan meer. Hoe en we is die bacterie... dan hopen dat dat inderdaad wat oplevert. Ja, want ja, dat weet je dus niet, zeker. Dat hoe weet je niet die, zeker. Hoe is die bacterie in het VMC terechtgekomen? Nee, Dat is met een, een, een, iemand uit een Oost-Afrikaans land uh, naar Nederland gekomen. Die persoon is uh, erg ziek geworden in een ziekenhuis opgenomen... En dat ziekenhuis heeft de patiënt doorverwezen naar VUMC omdat, omdat hij naar een academisch uh, ziekenhuis moest. Uh, toen was bekend dat de patiënt een uh, zeer resistente bacterie bij zich had, maar dat bleek nog wat meer dan zeer resistent te zijn en dat is in de vuur gebleken. De vuur heeft hem meteen geïsoleerd en ook extra maatregelen genomen, dus dat personeel extra erop gewezen, hygiëne, noem maar op. Mm. Uh, desalniettemin zijn er dus toch uh, vijf besmettingen opgetreden. Um, dan denk je misschien hebben ze het niet goed gedaan. Maar um, je moet je voorstellen dat op een intensive care... Moeten mensen hun handen echt tientallen keren als niet meer is op een dag wassen. En mm. één keer vergeten. Ja, het is mensenwerk. Maar dat kan wel genoeg zijn om die bacterie net mee te nemen... naar een andere patiënt. En zijn die mensen ook echt geïnfecteerd? Hebben ze een infectie gekregen? Nee, er is niemand ziek geworden tot nu toe... De vijf besmette mensen liggen allemaal in strikte isolatie... in een eenpersoonskamertje met een sluis... zodat de lucht er niet uit kan. Die blijft ja, binnen, dat is een duidelijk. drukverschil. Uh, het personeel neemt allerlei uh, extra hygiëne-maatregelen... in de hoop dat het tot deze vijf beperkt blijft. Ja, maar... want ze hebben ook een, een tijdelijke opnamestop um, gehad... op de intensive care, de medium care. Um, die zijn nu weer opgeheven. Toch zijn er besmettingen bijgekomen, heb ik begrepen. Hoe verklaar je N niet dat? Voor, niet na die uh, opnamestop okay. ervoor. Maar... Um, ze zijn er niet gerust op omdat die bacterie um, ontzettend lang kan overleven. Op de huid van mensen, maar Ook vooral op de vensterbank, in de, in de doucheruimte. Die heeft op de geen levend materiaal van het bed. nodig dus eigenlijk. Nee, die kan het daar heel goed uithouden. Daar is voldoende materiaal voor hem aanwezig. Op het nachtkastje, noem maar op alles wat zich op apparatuur... alles wat zich in het ziekenhuis bevindt rond die patiënten... wordt dus steeds grondig schoongemaakt... Maar ja, ook dat blijft mensenwerk. En een heel klein foutje of kan genoeg zijn. Tja, jeetje, wat een beest inderdaad. Bacterie Acinobacter balmani. Problemen daarmee. In het VUMC-rinken. Dankjewel. Hij speelt gitaar, maakt zijn liedjes zelf en hij is ook acteur. Hij heeft onder andere gespeeld in de uh, commitments, uh, BAFTA winning commitments. Je hoorde Glenn Hansert met uh, Roll on Slow. In Kosovo was de luchtvervuiling deze winter zo erg... dat de overheid inwoners soms aanraadt maar even niet naar buiten te gaan. De grootste boosdoeners zijn twee ernstig verouderde kolencentrales. Er zijn nu plannen voor een nieuwe kolencentrale die schoner moet worden. Maar of dat nou de oplossing is? correspondent Mitra Nasser in Kosovo zocht het uit. Zo klonk het eerder dit jaar in Pristina. Kosovaren gingen de straat op. Ze protesteerden tegen de slechte luchtkwaliteit in hun stad. Ik demonstreer omdat ik niet kan ademhalen, zegt deze vrouw. De regering moet actie ondernemen, want dit is een ramp. Er zijn een aantal oorzaken... Veel Kosovaren rijden nog in oude vervuilende auto's. Ze hebben slecht geïsoleerde huizen. En er wordt gestookt met ruwe kolen of hout om huizen te verwarmen. Allemaal slecht voor het milieu en de gezondheid. Maar de grootste boosdoeners die staan een paar kilometer buiten Pristina. Twee van de meest vervuilende kolencentrales van Europa. Kosovo A en Kosovo B... Raghib Rajchevci neemt me mee naar een van de meest verontreinigde plekken op de Balkan. Hij woont hier, in Obelic, midden tussen twee kolencentrales en drie mijnen. In de ochtend is de lucht het ergst, zegt Rakip. Dan hangt er een zee van smok over het dorp. Als ik mijn huis uitstap, kan ik nauwelijks ademhalen. Het is zo erg dat kinderen en ouderen in de ochtend niet naar buiten gaan. Hij zegt dat veel mensen last hebben van de luchtwegen, van astma, bronchitis... en iedereen kent wel iemand met kanker. Het gaat dus veel verder dan alleen overlast voor omwonenden. In de winter hangt de geur van verbrande kolen over de binnenstad van Pristina. Dit jaar was het zo erg dat de regering noodmaatregelen moest treffen. Autos werden twee dagen verbannen uit de binnenstad, maar een structurele oplossing kwam er niet en over de kolencentrales werd gezwegen. People are in a very bad health conditions because they breathe the smoke of the zegt Hakia Bazi voorvechter voor schone lucht in Kosovo en een specialist op het gebied van schone energie. Lignite is the worst calorie kind of coal, meaning it's called Het probleem is dat Kosovo leeft op bruin kool. Het kleine landje heeft de op drie na grootste bruin koolreserves van Europa. Dat is goed voor 95% van de elektriciteitsvoorziening in heel Kosovo. Maar bruinkool is ook de meest vervuilende fossiele brandstof. Which the to these dus eerder een vloek dan een zegen voor een arm land als Kosovo, meent Haki. De Kosovaarse regering heeft nu plannen om een derde kolencentrale te bouwen. Een schonere. Kosovo C en die moet het mogelijk maken om tenminste een van die verouderde centrales te sluiten een slecht plan zegt haki argument is bullshit is clean lignite power plant. Hij wil dat de regering eens kijkt naar alternatieven zoals zonne-energie, windenergie, hydrocentrales. Bovendien zegt hij heb je minder energie nodig als je investeert in het isoleren van de huizen, een groot probleem in Kosovo. De regering denkt daar heel anders over. Op het ministerie van Milieu in Pristina spreek ik met staatssecretaris Lutrim Sahiti. Kosovo-C is een stap in de goede richting, zegt hij. Met een stuk schonere filters conform EU-standaarden. Hij herkent dat het misschien niet het ideale scenario is, maar er is weinig keus, zegt hij. Er is simpelweg geen geld voor dure groene energieprojecten. Voor Ragib kwam het nieuws over nog een kolencentrale in zijn achtertuin als een schok. Jarenlang strijdt hij al voor een betere luchtkwaliteit, voor hem, voor zijn kinderen en de generaties die nog moeten komen. We het is maar iets, het is Ze kunnen ons van alles vertellen, zegt hij, dat de nieuwe centrale schoner wordt, dat de oude centrales gaan sluiten. Maar voor ons is Kosovo C. Weer een bron van kanker. Terwijl de hele wereld bezig is met alternatieven zoeken voor bruinkool, bouwen wij nog een kolencentrale. Na nu en de banor te doen, men dat ik zo'n is. Ze ballen met een dat was Mitra Nazar, straks de Partij voor de Dieren, 50 plus de PVV. Het zijn relatief nieuwe partijen nog maar. En dus is meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... over twee dagen ook nog best een ontdekkingstocht voor ze. En wilt u nog iets weten over de WIF, de inlichtingenwet? Nou, luister dan zeker om zes uur. Dan zijn we bij de studenten die de aanzet tot het referendum hierover hebben gegeven. En NOS-collega Emiel van Oers leest de hele inlichtingenwet voor. Ja, niet bij ons, maar op Facebook en op YouTube. In ons programma doet hij een klein stukje.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 Samen krijgen we het voor elkaar. Stem 21 maart, ook in uw gemeente. D66. HR payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works. NPO Radio 1. Het is half zes tijd voor door het meegenomen het Bij een zwaar ongeluk tussen Deurne en Helmond zijn vier doden gevallen, zegt de politie. Met ongeluk op de N270 zijn een bestelbus en een vrachtwagen betrokken. Volgens politie zaten de slachtoffers in de bestelbus. Behalve de vier doden zijn er ook meerdere zwaar gewonden... onder wie de chauffeur van de vrachtwagen. Het plan om het collegegeld van eerstejaarsstudenten te halveren... om zo meer studenten te trekken, is niet effectief. Dat schrijft de Raad van State. Volgens de Raad scheelt dat hooguit ruim 2000 euro. En dat valt in het niet bij de 60.000 euro... die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding. In de Turkse hoofdstad Ankara is ongeveer anderhalve kilo... aan radioactief materiaal in beslag genomen. Het zou gaan om de stof Californium dat alleen in de VS en Rusland wordt gemaakt. Vier mannen zijn opgepakt. Ze wilden er 72 miljoen dollar voor. En Cristiano Ronaldo heeft de Spaanse Belastingdienst... een blanco cheque aangeboden om een celstraf te kunnen ontlopen... vanwege belastingfraude, dat schrijft de krant El Mundo. De voetballer van Real Madrid werd vorig jaar aangeklaagd... omdat hij de Spaanse Belastingdienst voor 15 miljoen euro zou hebben opgelicht. Doral, dankjewel. We gaan naar het weer, Willemijn -Holberg. De kou heeft het land nog niet verlaten, hè? Nee. nee. En als we kijken naar het noorden van het land is het vandaag wel boven nul geweest, maar ook maar net. En je ziet nu de temperatuur alweer wat dalen. Mm. Het is wel overal echt zonnig, dus het ziet er buiten achter binnen achterglas ziet het echt heel lekker uit. En buiten de wind misschien. Ja. Hè, is het, voor het gevoel fris? Uh, het. Ja. ja. Um, wat krijgen we nog? Want je ja, hoorde, ik hoorde je net over gladheid vannacht. Ja, dat klopt. Komende nacht, eigenlijk zien we het nu op de Noordzee liggen ligt een, een zon met, uh, met Wolken en er zit ook wat neerslag uh, in uh, verstopt. Het is veelal lichte neerslag, dus geen hoge neerslagintensiteiten. Maar met de temperaturen die we hebben... Um, gaat het toch wel wat gladheid uh, opleveren. Mm. Er kan er wat sneeuw vallen, misschien wat ijzel onderkoelde regen neerslag die op de grond meteen bevriest. Nou, dan heb je ook een soort ijzel uh, natuurlijk. Heel lokaal, maar enorm verraderlijk. Okay. En hebben we vannacht en ook morgenochtend uh, mee te maken. Morgenochtend denk ik van vooral de zuidelijke helft uh, van ons land. Maar met de ochtendspit is het dus echt wel uh, goed uh, opletten. En wat zie je dan verder? Ja, overdag eigenlijk een uh, kopie verder aan, uh, aan vandaag. Met dien verstand dat de temperaturen morgen wel ietsjes hoger uitpakken. Uh, het wordt van 5 tot 8 graden. En de dinsdag... Uh, nee, wat is het? De woensdag? Daar ja, zijn we dan aan beland, ja, Aanbeland. Nou, vanaf dan gaat het weer toch wel wat omslaan. De temperatuur gaat langzamerhand omhoog. We hebben nog wel een nachtje met ook nog. Overdag wordt het ook wel ietsje zachter. Maar er komt ook wel meer bewolking in het weerbeeld... waar op woensdag geen neerslag uitvalt. En donderdag wel, met misschien in het zuiden en oosten van ons land... toch wel wat wintersneerslag in de vorm van wat sneeuw. Okay. En daarna lichtwisselvallig en temperaturen overdag... Die in het weekend eindigen op zo'n 10, 11 graden. Dus weer heel anders. Dankjewel, Willemijn. Edwin Gerritsen heeft voor u de verkeersinformatie. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor knooppunt Prins Klausplein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A58 Bergen op Zoom richting Tilburg, voor Tilburg Reeshof een kwartier. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Op de N2 de Randweg Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leende Heide een half uur vertraging. En u hoort het ook in het nieuws: de N270 helmond deurn is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk.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 Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Nu in de theaters.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 7 minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. De oude en bekende partijen doen woensdag traditiegetrouw... in heel veel gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook nieuwere partijen in de Tweede Kamer... zoals bijvoorbeeld de PVV, relatief nieuw, de Partij voor de Dieren, Denk... en 50PLUS wagen in toenemende mate de stap naar de lokale politiek en breiden uit. En dus zijn ze deze dagen ook in veel gemeenten aanwezig om campagne te voeren. Beste Apeldoorners, mijn naam is Maaike Moulijn. Ik ben lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren Apeldoorn... Dit is Arjan Groters, onze nummer 2. En samen hopen we met uw stem in de gemeenteraad te komen en de wereld wat beter te maken. Te beginnen hier in Apeldoorn. Mijn naam is Jurie Sunyoto, ik ben 30 jaar. En uh, ja, ik uh, verheug me erop om de PVV-standpunten in de praktijk te brengen in, in, voor een beter permanent. Hoe gaat u de harde nu... lijn van de PVV naar permanent vertalen? Ja, dat uh, zien we na de verkiezingen wel. Weet u nog niet. Nou, we moeten dus natuurlijk nog inlezen ook op alle dossiers. Nog even terug naar de nummer 1 op de lijst toch? Bij Noord-Holland hebben we altijd uh, een paar hete hangijzers. Uh, hoe staat u tegenover het Beuzelbos? Ja, daar kan ik nog geen uitspraken over doen, helaas. Uh, nogmaals, de dossierkennis is er niet. Uh, dus dat gaan we tillen tot na de verkiezingen. Kort een, Kort, een hoop lezen, dus. Oké, okay, hartstikke bedankt. Stefan, daar gaan we? Ja, we gaan een daar dag gaan dag gaan we. campagne met Denk. Gezellig. Ja. Ja. Denk komt uh, Rotterdam uh, veroveren. Klopt. Ja, dus, uh, ik vind niks leuker dan D66 overplakken... als partij die het uh, raadgevende referendum omzeep heeft geholpen. Dus uh, laten we dat gaan doen. Amsterdam 50PLUS is er niet alleen voor de ouderen. Wij willen graag jongeren en senioren verbinden. 50PLUS is een hele leuke partij met mensen die allemaal in de doelgroep zitten... die allemaal weten van hoe moeilijk het is om aan de slag te komen... om zorg te krijgen... Uh, dus daar wil ik me erg voor inspannen. Ik zit in de doelgroep en ik ga er met hart en ziel tegenaan. Want een betere wereld begint heel dichtbij. Te beginnen hier in Apeldoorn. Daarom kies 21 maart Partij voor de Dieren. Yeah. Een van de spotjes um, voor de Partij voor de Dieren. Nou, ook BVV doet dus uh, breidt zich uit, denk 50+. Wilco Boom in Den Haag, waarom maken zij die landelijke partijen... de overstap naar de lokale politiek? Ja, ze vinden het allemaal belangrijk dat ze er zijn voor hun achterban. Niet alleen in Den Haag, maar ook op uh, lokaal gebied. Dat vinden ze belangrijk. En voor al die partijen geldt natuurlijk ook... dat het voor hun toekomst belangrijk is. Want als ze in de gemeente meedoen... dan vergroot dat hun zichtbaarheid onder de kiezers... En dat kan dan later bij de Tweede Kamerverkiezingen weer, weer stemmen opleveren. Ja. Uh, dus vandaar dat, dat, dat de PVV, DENK, 50PLUS en de Partij voor de Dieren... in steeds meer gemeenten uh, meedoen. Uh, misschien goed om nog even te zeggen. De Partij van de Dieren, voor de Dieren heeft al twaalf raadsleden in twaalf gemeenten. maakt nu de stap naar vijftien. De PVV zit al in de gemeenteraad van Almere en Den Haag... en gaat in dertig gemeenten meedoen. Denk uh, zit er nu in 2 en gaat in 14 gemeenten meedoen en 50 plus gaat... Uh gaat in twintig gemeenten meedoen. Dus in toenemende mate maken ze die overstap naar de gemeentepolitiek. Ja, en uh, op welke gemeente richten zij zich dan bij de gemeenteraadsverkiezingen? Is, is daar een duidelijke lijn in zichtbaar? Nou, van Denk, de Partij voor de Dieren en 50PLUS... kun je zeggen dat die zich vooral op de grote en de, en de middelgrote steden richt. Voor de PVV gaat dat minder op. Die doet wel mee in een aantal van die grotere steden. Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld. Maar ook in een aantal kleinere, zoals Emmen... Uh, Rukven en Zandvoort. Aha. En hoe is die selectie dan tot stand gekomen? Wat zijn de gedachten erachter? Nou, alle partijen letten natuurlijk op de gemeente waar ze bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar goed hebben ges gescoord. Dat uh, lijkt ook bijvoorbeeld de reden dat de PVV niet meedoet in Amsterdam. Daar hebben ze heel weinig kiezers. Het is niet toevallig ook de enige gemeente waar Forum voor Democratie juist wel meedoet. Nou, en Denk heeft ook heel goed gekeken in welke gemeenten... en dat zijn vanzelfsprekend grotere gemeenten... flinke gemeenten, uh, migrantengemeenschappen wonen. Zoals de, de vier grote steden, maar ook gemeenten als Enschede en Deventer. Want dat maakt natuurlijk de kans op succes bij die gemeenteraadsverkiezingen groter als je daarmee doet. Nou, en de Partij voor de Dieren doet ook vooral in grote steden mee... maar daarnaast ook in het landelijke buren. En dat heeft weer te maken met het feit dat daar enige tijd geleden... 24.000 varkens levend zijn verbrand. Oké, okay, ja. En uh, jij hebt heel wat campagnes bekeken ondertussen. Wat valt er op in uh, de campagnes, wat jou ja, betreft? Nou, het is in elk geval... Wat mij betreft heel bijzonder wat er allemaal misgaat... Uh, en mis is gegaan bij de, bij de PVV. De, daar lijkt het toch heel erg moeilijk... om die kandidatenlijsten goed samen te stellen. En dat heeft waarschijnlijk er ook mee te maken... dat de PVV nog steeds geen vereniging is... maar toch een, een organisatie waar Wilders alles voor het zeggen heeft... He, je herinnert je misschien nog, het begon met die lijsttrekker in Rotterdam... die vervangen werd vanwege zijn voor de PVV te extremistische opvattingen. Uh, dan was er een lijsttrekker in het oosten des lands... die uh, pas onlangs stopte onder druk van zijn familie. In Utrecht dreigde een raadslid met afsplitsing. En in Purmerend, dat hoorde je net in het geluidsfragment... heeft de lijsttrekker nog helemaal geen opvatting... over wat daar een lokaal belangrijk onderwerp is. Ja, En zo, zo waren daarbij die PVV wel meer curiosa aan de orde. Uh, Afgezien daarvan, al deze partijen zijn natuurlijk druk aan het campagne voeren, uh, vertalen hun landelijke opvattingen naar de gemeentepolitiek. Daarom pleit Denk bijvoorbeeld in Amsterdam... Uh, waar, waar ze naar verwachting de PvdA heel veel pijn gaan doen. Voor lagere parkeertarieven, want op visite gaan wordt zo duur... en dat is ongastvrij. Nou, en 50PLUS hamert er bijvoorbeeld op dat de partij ook lokaal... veel voor ouderen kan betekenen doordat de Rijksoverheid heel veel taken... Uh, met name op het gebied van de zorg, naar de gemeente heeft gedecentraliseerd. Juist. En, en is er enige kans dat deze partijen... in nieuwe colleges te zien zullen zijn van BNB na de verkiezingen? Nou, dat lijkt me eigenlijk wel. Want uh, ze moeten in de eerste plaats natuurlijk wel voldoende zetels halen. Mm -hmm. Maar de peilingen duiden erop dat dit in een aantal gemeenten... zeker het geval kan zijn. En doordat deze partijen meedoen naast ook nog eens echte lokale partijen die steeds groter worden... worden de gevestigde partijen klein, kleiner en neemt de versnippering dus toe. En daardoor zijn er meer partijen nodig voor de collegevorming... Uh, en maken ze dus zeker een kans dat we straks ook wethouders hebben... van uh, de PVV of de Dierenpartij of 50PLUS of uh, DENK. Heel erg benieuwd wat woensdag uh, zal gaan brengen, 21 maart. Na 9 uur dan zijn de stembureaus gesloten. En dan duurt het nog wel eventjes, hoor, voordat u uh, ja, uitslagen krijgt... en bijvoorbeeld exit polls. Maar u kunt het allemaal gaan horen hier op NPO Radio 1... samen met Thijs van der Brink en uh, Joost Vulling zal ik dan presenteren. Dankjewel, je wel, Wilco. Het Nederlands elftal maakt een nieuwe start met natuurlijk een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman. Vanmiddag gaf hij zijn eerste persconferentie sinds zijn presentatie. Er staan oefenduels met Engeland en Portugal op het programma. Niemand anders dan verslaggever Bert Mulderink, Heet de Koeman Welkom. Hallo Ronald. Hi, uh, welkom als bondscoach. Over uh, welk systeem denk je na om te gaan spelen de komende tijd? Dat ga ik morgenavond met de spelers uh, bespreken. Dat oh. is volgens mij de lijn wat hoort. Ik vind het niet terecht dat spelers straks of morgen lezen in de krant... dat we wel of niet 4-3-3 spelen. Maar waarschijnlijk niet, hè? Dat zeg je goed. Dus Waarschijnlijk. Vijf... Ja, oké, okay, punt daarachter. Aanvoerder. Wie wordt de aanvoerder van jou? Uh, dat ga ik dan bepalen. Ga jij dat zelf bepalen of wordt er een uh, soort meerderheid van stemmen gedaan? Nee, dat ik ben niet zo van het stemmen. Jij bepaalt. Ik bepaal ja, wie aanvoerder is, ja. Zit ik ver mee als ik uh, de naam Frusje van Dijk noem? Uh, het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Jij hebt met alle mensen gesproken, allerlei mensen gesproken... voordat je uh, bondscoach werd. Ook met Louis van Gaal. Hoe ging dat? Ongelooflijk, hè? Ja. Dat het nog uh, tot stand kwam. Ja, en ik heb uh, met spelers gesproken. Ik ben bij clubs langs geweest. Wat ging er heb... even over vergaal? Ja, nou ja, ik vind dat je dat heel interessant vindt. Ik heb ook met Dick, advocaat, gesproken. Ja, maar daar kan ik ook wel mee praten. Maar <lacht> vergaal en zeker... Kun jij niet met de vergaal praten? Ja, ook wel. Maar ik weet wel, als je een keer een akkefietje met die man hebt gehad... dan ligt dat toch weer anders. En jij hebt niet alleen een akkefietje gehad. Jullie hadden ruzie met elkaar. Nou ja, dan... Uh des te prettiger is dat ik uh, hem gebeld heb... en dat hij uh, het een goed idee vond om, uh, om te praten over het bondscoot zijn. Nog zoiets. Je hebt met spelers gesproken. Je hebt ook met oud-spelers gesproken. Met Sneijder, dat weten we wel, daar ben je geweest. Maar je hebt ook met Arjen Robben gesproken. Wat was de inzet van dat gesprek? Uh, nou ja, op, op het moment dat hij natuurlijk uh, zijn laatste wedstrijd speelde... En toen had ik het idee van afstand. Uh, misschien staat de deur nog wel op een kier. En dat was een van de redenen. Buiten het feit dat ik hem ook wilde spreken over uh, wat hij vond van, uh, van de laatste periode Nederland zelf. Ja, dat, en dat, wel. dat, dat kier... waren de twee oh. redenen om, uh, ja. om met hem in gesprek te gaan. Maar die kier, is er een kier? Nee. Hij is ook klaar bij Oranje? Ja. Ligt dat aan hem of aan jou? Aan hem. Jij had hem er nog wel bij willen hebben? Oh, Arjan Jan-Robbe Fit en. Uh lijkt me nog steeds een meerwaarde, voor, uh, ook voor het zelf zelf. Ja, wie wil dat nou niet, Arjen Robben, erbij. Maar die deur is dus dicht, dat is heel duidelijk. Bondscoach Ronald Koeman Oranje speelt vrijdagavond... aanstaande in Amsterdam tegen Engeland. En die wedstrijd is vanaf uh, kwart voor negen live te volgen... op NPO Radio 1, waar anders. Anthony Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, de meeste vertraging is er in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging zijn op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum een half uur. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Gouda en de aansluiting met de A20 ook een half uur vertraging. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. Ik heb geen centen maken. Ik heb nooit. En mijn handen staan verkeerd Ik heb het niet van plan Ik ben nergens goed voor Jij weet er alles van Maar ik kan van je houden Zoals niemand anders kan Laat uren op me wachten volgen de dijk natuurlijk, met uh, nergens goed voor. 9 minuten voor zes, onze wandeling door het culturele landschap... brengt ons vandaag naar de Rotterdamse kunsthal. Daar is op dit moment een expositie met levensechte menssculpturen. De meest bizarre figuur is Bob, Dat is een echte publiekstrekker. Zijn schepper is Margriet van Brevoort, een van de jongste kunstenaars... op de tentoonstelling. Jeroen Wilaard maakte met haar een rondgang. Kijk, Bob, de vingers... En het oog geven hem nog iets menselijks, mag je het van Breve woord. Maar kun je hem verder beschrijven? Um, het is een homp vlees. Met uh, ja, eigenlijk geen menselijke ogen, maar wat rimpels, een puist en een anus. Ik ben eigenlijk begonnen bij uh, juist normalere figuren maken. En ik ben steeds meer de surrealistische kant op gaan. Mm -hmm. dat, ik, ja, dat trekt me meer. Dat is het. Heel anders dan de hyperrealistische mensenfiguren... die we om ons heen zien in de kunsthal. Mm -hmm. Waarom ziet Bob er zo uit als product van jouw geest? Ja, waarom? Uh, ik, ik hou niet van dat hele superrealistische... Ik vind, ik vind het mooi om juist de vrijheid te hebben... om iets te creëren wat nog niet bestaat. Hij heeft iets van een hobbit met een waterhoofd... maar ook iets... <laughs> Toen ik het voor het eerst zag, ja. gedrochtelijks. Ja, uh, ja, een soort product eigenlijk van de ja, wetenschap of de heendaagse maatschappij of zo. Uh. Daar waar het fout gaat? Uh, ja, een soort bijproduct, zo, zo zou je het kunnen zien. Yeah, yeah. Een genetische misdruk? misdruk, <laughs> ja, zoiets. <laughs> Wil je daar iets mee uitdrukken? Um ja nee niet per se het, het is gewoon het, het, ik vind het heel fascinerend zoiets en um, ik ben niet per se op zoek naar um, antwoorden het, het fascineert me en inspireert me ja. om iets te maken zo kan het ook de hyperrealistische misvorming ja vind u van Bob meneer mevrouw of Bob ja dat is hem is oh, dat Bob? Is Bob hele grote neus. Ja. mooi ja, het doet mij toch meer denken aan de gedrochten die ik uh, in het Erasmus uh, Medisch Centrum... daar <laughs> op sterk water heb <laughs> zien staan. <laughs> Een soort... Uh, uh, hompje vlees. Wat, uh... Ja. Ja, dat, uh, dat komt mij boven. Maar hij heeft ook wel iets aandoenlijks, toch? Ja, dat weer wel, omdat hij zo rond is. Het, uh... Zeker weten. Zeker iets aandoenlijks, ja. ja. <laughs> Hoor je niet eens van de mensen? Ja, leuk. Hij staat daar... In zijn glazen huisje, uh -huh. inmiddels behoorlijk bevingerd door het bezoek. Het is hartstikke druk. Vlakbij een hyperrealistische, enorme baby van een van jouw grote voorbeelden. Ja, klopt. Van Ron Miuk. Ja. Ja, dat was eigenlijk op de academie een van, de, van mijn grote voorbeelden, inderdaad. Dat was de HKU in Utrecht. Klopt. Maar hij vergroot het dus heel erg uit. Hè. Dit ja. is een, een ja. pasgeboren. Meisje van nou, minstens vijf meter lengte. Mm -hmm. ja, dat, um, echt, ja, een vergroting van de kwetsbaarheid van een baby eigenlijk. Dat is ook op een bepaalde manier heel surrealistisch natuurlijk. Ja. En Bob, we gaan even van hem vandaan, en die baby... is op zijn beurt best ook wel kwetsbaar. Net als dat meisje aan de tafel daar... met haar grote mannenarmen... Ze leunt daar met haar hoofd. Dit is Tobias Schalke. Wat vind je daarvan? Ja, prachtig. <laughs> ja, ook weer het contrast van die kwetsbaarheid van, van zo'n meisje... en dan zo'n grote mannenarm. Ja, heel mooi. Tobias is ook vertegenwoordigd verderop. Een enorm paard met een meisje daaronder slapend. En tegenover Bob, we keren ons weer om... zijn de drie naakte dames van Paul McCarthy. Benen gespreid. Veel volk eromheen. Het is hartstikke druk nogmaals. Eh, hoe vind je dat? Um, een beetje ongemakkelijk. <laughs> Om daar zo tussenin te kijken. Maar het is, ja, Tussen hun benen? Tussen hun benen, ja. ja. ja. ja. Het is hyperrealistisch wat je ja. daar ziet. Ja. Um, maar het, ja, het, die kan op zo'n manier wel heel ongegeneerd natuurlijk een, het menselijk lichaam bekijken. En uh, ja, en al zijn details. Ja, dat kan je normaal niet, natuurlijk. Uh. Nu ben jij met Tobias samen, mm -hmm. een van de weinigen die dit in Nederland doet, yeah. tentoongesteld tussen al die grootheden van uh, heel de wereld. Vooral de Amerikanen. Hoe ja, is dat? Uh, heel bizar. Ja, wat ik eerder zei, het zijn gewoon mijn, mijn voorbeelden geweest. En om nu daar naast te staan, op een paar meter afstand... dat is echt heel vreemd voor mij. Ja, wel bijzonder. Je glundert. Ja, ja. <lacht> en ik ben natuurlijk nog heel jong. En op de academie kreeg ik al die namen naar mijn hoofd gegooid. En ja, daardoor ben ik geworden wat ik nu ben eigenlijk. En om, ja, om daar nu tussen te staan, dat is heel bizar. Ja. Net zo bizar als Bob. <lacht> ja. Meer bobs? Wellicht, ja. Dat zou kunnen. In ieder geval wel die kant op, denk ik. Oké, okay, dus um, een neus, wat ogen en een anus. Dus uh, Bob, Margriet van Brevoort. Onze Margriet van Brevoort, Nederlandse kunstenares. In de kunsthal is het te zien meteen naar vijf, meteen één naar zes zeg ik, in vijf studenten... die aan de basis staan van de inlichtingenwet, het referendum... die voeren nog steeds campagne. We zoeken ze op.